2 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama beschuldigt Syrië van het inroepen van Iraanse steun om de protesten in het land neer te slaan. Waar die steun uit zou bestaan is niet duidelijk. Obama veroordeelde het geweld dat de Syrische overheid tegen betogers gebruikt. De afgelopen dag kwamen daarbij tientallen mensen om. De betogers zelf zeggen dat er zeker 88 doden zijn gevallen. President Assad hief donderdag de noodtoestand op, die bijna 50 jaar van kracht was.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 Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Fijn dat u luistert naar Nachtvluchten. Omroep Max, Radio 1. Het is alweer twee uur lang, zaterdag 23 april 2011. De 113e dag van het jaar, met dit jaar nog 252 dagen te gaan. Het is de zaterdag voor Pasen. Een late Pasen. Het komt haast nooit voor dat Pasen zo laat in het jaar valt. De laatste keer dat het op 24 april Pasen was, was in 1859. En ik weet zeker dat er niemand is die dat kan navertellen. En het komt pas weer voor in 2095. En dan zullen wij er wel niet meer zijn om het na te vertellen. Hoewel, ze zijn tegenwoordig zo knap. In het jaar 325 werd bepaald dat Pasen moest worden gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. En dat was in 2011 dus aan de late kant. Maar goed, het is nu nog maar 23 april. De dag waarop Nederland in 1949 delen van Duitsland annexeerde als genoegdoening voor geleden oorlogsschade. In 1963 werden die gebieden weer teruggegeven. Op 23 april 1598 werd Maarten zoon Tromp geboren. U weet wel van de Zeeheldenbuurt. Karel Doorman was trouwens van 23 april 1889. Shirley Temple is vandaag jarig. Ze wordt 83. Best oud voor een kindsterretje. En Roy Orbison zou vandaag 75 zijn geworden. Maar hij overleed al in 1988... Gertjan Dreugen was van 1943, hij overleed in 2007. Oh, en William Shakespeare overleed op 23 april 1616, hij was toen 52. Jetty Kantor overleed op 23 april 1982 en met haar reizen we in het komende uur af naar lang vervlogen tijden. De violiste, zangeres en actrice werd op 16 mei 1903 in Den Haag geboren als Henriette Frank. In deze Vlucht in het Verleden passeert uit 1975... een aflevering van Stoomradio, een programma van de VARA. De revue en daarin vertelt Jetty Kantor over haar jeugd en opleiding. Nachtvluchten van 23 april 2011 begint in 1975... met een proeven van het kunnen van Jetty Kantor. Mijn groes uit Wien, volle melodie... Und schwebt hinaus in die Welt und jedes Lied es lockt und zieht, weil es der Welt so gefällt. Denn wenn beschwingt die Geige singt, dann schmeichelt leise sich ihn so aus lichten Höhen. So wunderschön, een Jubelkord. Wenn man verliebt, sich Küsse gibt, bei leiser Walsermusik, fühlt man sich gleich unendlich reich, denn mit uns dreht sich das Glück. Sorgen zorgen die entfliehen bij süßen walsen melodie. Herkot, wie schön is toch de groes, een groes aus Wien. Een groes aus Wien. Het is jouw visite kaartje, hè? Ja, die, die denk het wel. liedjes. En je zingt ze nog, hè? Ja, ik zing ze nog heel veel, ja. En je vindt het fijn, hè? Ja, ik zing ze ook heel erg graag. Ik weet niet wat het is, maar eh, er zit iets in, hè? Ja. Je kunt eens horen dat je het graag doet. Ja, ik zing het ja. heel erg graag. En het Weense dialect? Ja, nou, het Weense dialect. Ik heb veel met Oostenrijkers gewerkt. En omdat ik natuurlijk muziek gestudeerd heb, heb je wat, misschien wat betere oren. En, Om te luisteren. Ik ja. heb nogal ja. veel. Uh, ja, dat was een hobby van me. Dialecten. Vond ik leuk. Belgisch dialect en zo. En zodoende heb ik dat uh, Weense dialect. Ik ben ook in Beieren een paar jaar op school geweest. Dus ook uh, daar spreken ze een dialect. Dus dat is een klein beetje aan verwant. Ja. Zo. Wel in Nederland geboren? Ja, ik ben een, ik ben een, Haagse. een Haagse. Ik ben een hele dure uit Den Haag. <laughs> zeg maar. Uh... Toen je heel jong was, toen zong je natuurlijk geen Weense liedjes. ben je eigenlijk begonnen? Nou, ik ben begonnen heel jong. Ik was heel jong toen ik begon te studeren. Mijn vader was pianist. En mijn beide broers, Lou en Jaap Frank... waren um, buitengewone goede muzici, Beide cellisten. Mijn moeder was artiest, Mijn grootmoeder en eigenlijk mijn overgrootmoeder ook. Mijn grootmoeder leerde op 64-jarige leeftijd nog gitaar spelen. En goed ook. Weet je, en die zong ook. En, dus het zit eigenlijk helemaal in de familie. Maar ik wou toch eigenlijk, toen ik jong was, geen musiciën worden. Ik wou toneelspeels, ik kwam naar een toneelschool. Maar dat mocht niet. Ik kon alleen muziek leren, maar dan, dat ik dan met mijn vader kon blijven. Hè? Onder, niet onder moedersvleugels, maar onder vadersvleugels. Nee, waar speelde je vader? Nou, mijn vader die speelde natuurlijk in uh, ja, een café, natuurlijk, grote, ja. met een groot orkest. In Centraal in Den Haag, met 18-man orkest. Maar ik ben begonnen op de pier op Scheveningen. En toen moest ik nog 15 jaar worden. Want uh, toen ik 15 jaar werd, toen kreeg ik een plombière met een koekje erop. Met 15. Nee. En, zeg, mocht dat eigenlijk? Nee, vriendin. het mocht niet. Maar uh, er was een nachtvergadering. Mijn vader was ook in het bestuur van de. Hoe heet het, ja, de de was Nederlandse Toen. En daar hadden ze een nachtvergadering. En er is heel wat water door de zee. voordat ik aangenomen werd als lid. Nou, toen heb ik weken met het krantje onder mijn arm gelopen. want daar stond in. Mevrouw H. Frank, violiste. Nou, dat vond ik toch wel zo machtig, kan je <lacht> voorstellen. Maar de directeur van de, de pier die zei tegen mijn vader... meisje speelt heel goed viool, maar u moet me beloven... ze moeten haar opsteken, dat kan niet hoor, hangend haar. Dus toen kreeg ik haar, speelde, nou dat vond ik machtig. Ja. Alleen als ik thuis kwam, zei mijn moeder direct weer vlechten. Dat haar naar beneden. Ja. <laughs> Begrijp je hoe dat was vroeger? Ja. <laughs> en heb je nog ergens anders gespeeld behalve daar? Nou, en toen zijn we... Nou ja, toen ben ik naar de Burg gegaan op Scheveningen. En zo ben je dan hier en daar in Centraal in Den Haag... bij mijn vader in het orkest gezeten. En, uh, maar on ik, ik heb nooit stilgezeten ik heb altijd wat willen leren daarbij. Ja. ik heb heel erg goed mijn best gedaan, goed viool gestudeerd in conservatorium. ik ben begonnen op de muziekschool in uh, Nijmegen ben ik begonnen. en mijn vader had ook negen jaar viool gestudeerd, dus uh, daar werd wel op je gelet. Mm. nou en toen naderhand, de hand, toen ben ik ja van de eentje je weet, naar de ander Toen ben ik gaan zingen, ben ik zangles gaan nemen. ik heb erg goed zangles gehad van Eddie Eduard Lichtenstein in uh, Amsterdam was een buitengewone zangpedagoog. En daar heb ik zes jaar eigenlijk een beetje klassiek les gehad. Hè? Maar euh, ja, ik zat in dit vak, dus ik heb operettes, alles gezongen. Alleen na de oorlog, toen heb ik ineens de nervositeit. De zenuw op de stembanden gekregen. Ja. Is de hoogte van die stem ja. weggegaan. Hè? Heb je ook nog in de bioscoop gespeeld? Ja, ik heb vier jaar lang in het Rembrandt Theater gespeeld voor de Stomme Film. Dat was erg leuk. Dan? Dat was erg leuk. Ja, dan moest je alles imiteren. Bijvoorbeeld uh, toen was uh, op hoop van zegen was er en al die storm en alles wat er was, moet je met bliksem en, en manden met glas en alles moest geïmiteerd worden. Dan heb ik ook eens iets? Mag ik dat vertellen? iets heel ondeugends uitgehaald? Ik Zat er met een behoorlijk orkest. Nou, je was jong. Hoe oud was ik in jouw 16. En uh, daar zat een meneer bij ons in het orkest. En die meneer die was overdag boekhouder. S'avonds slagwerker, heel goed slagwerk. Maar die man die viel om van de slaap. En we hadden een verschrikkelijke oorlogsfilm. En die man die zei: Zou u me willen wekken als ik aan de buurt ben? En er stonden er allemaal mannen met glas klaar en platen. Nee, het, een oorverdovend lawaai. Want dan had je een stukje van het slagveld. En ik kreeg een wezenloos idee. Die violist die naast me zat, ook jong, die zei: Zou jij hem eerder durven wekken? Ik zei: Ik wel. En het was heel idyllisch. Het was een verschrikkelijk dramatisch moment. Mijn vader speelde zoiets van... Uh, die van Krieg en zo. Het was prachtig. En ik wekte die man nou. Petty, ik kan je vertellen, ik wist niet wat ik losgehaald had. Die man was niet te temmen. Man, de glas viel door om me. Op het verkeerde moment. Op het dramatische moment. Er oh. was nog helemaal geen oorlog. Dus in de zaal gegeel. Iedereen schrok zich een ongeluk. De directeur direct gekomen. en mijn vader die heeft me meteen een goed pak slaag gegeven in de bak. De violisten. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Dat was echt streng, hè? Hij was streng. Hij is een schat van een man geweest. Maar hij was nou helemaal streng. Niet strenger dan al die. Vaders in deze tijd. Ja. In die tijd, had je als kind niet veel te vertellen. Nee. Hè? Nee. Het is nou heel anders. Dus, uh, ja. Je hebt nou inspraak, dus. Zeg, en, um, we hebben met elkaar gebeld gisteren. En toen uh, vertelde je dat uh, je vlak bij mijn huis... Uh, ja, ben, ja, daar ben ik begonnen. De oude ja, op de oude Engweg ben ik begonnen. Was het in heel veel eh, Dat was in heel veel voor de APO. En daar moest, als, als ik aan het zingen was, dan ging Guus Weitsel naar buiten om de dienstmeisjes te vragen of ze even op wilden houden met kloppen. Want ik was aan het zingen. En dan hoorden we boven de badkamer lopen. Hè? Nou, dat was een prachtige tijd. En toen de studio geopend werd, toen wou ik dat touwtje meenemen. Want we belden niet, we trokken aan dat touwtje. Daar konden we zo naar binnen. Maar Wam Heskes was me voor, die had het touwtje al meegenomen. Hij ja, als, als souvenir. Ja. Ja. Zij je hebt ook nog voor de BBC uh, ben je ja, ook nog Ik getraind, was de hè? eerste die in Nederland voor de BBC mocht optreden. Dat was voor mij een evenement. Dat vond ik zoiets geweldig. Wat heb je daar gezongen? Hè? Ik heb daar een winsliedje liedje gezongen... en ik heb een Hollands liedje gezongen. En dat Hollandse liedje was een liedje van Annie de Nooi. Van mijn Holland wil ik zingen. Was het... Het Weense liedje weet ik niet meer precies welk dat was. Ik heb er zoveel gezongen, maar die twee heb ik gezongen. Zeg, heb je nog liedjes geschreven zelf eigenlijk? Ja, ik heb een liedje geschreven. Ik ben, uh, met Bob Scholten heb ik uh, in Berlijn platen gemaakt. En daar heb ik gezongen, ons straatje is klein. Dat heb ik zelf geschreven. Ik heb met Bob samen gezongen. Als kind heb ik in ons straatje gespeeld. En ik heb er mij nog nooit verviel. Wij speelden en stonden er zo uit school. Wij hadden er pret, wij hadden er jong. Geen auto stort ons, dat was fijn. Daarvoor was ons straatje te klein. Oh. Ons straatje is klein, oh zo klein. Toch is er volop zonneschijn. De huisjes die staan zo intiem op een rijn. Met hun vuurrode dakjes, zo kleiner en blij. Waar ik in mijn leven ook mogen zijn. Dan denk ik steeds aan dat straatje zo klein. Ben ik ouder, nu ben ik mens En ik heb altijd maar die ene wens Te dwalen door straatje en er dromen En kijken of er bekende nog wonen Eén oudje trof ik er, dat was fijn Te praten over het straatje zo klein oh, oh, oh. Ons straatje is klein, oh zo klein toch is er volop zonneschijn. De huisjes die staan zo intiem op een rij. Met hun vuurrode dakjes zo glumper en blij. Waar ik in mijn leven ook mocht Dan denk ik steeds aan dat straatje zo. Denk ik steeds aan dat straatje zo klein En dit was dus de eigen compositie? Ja, ja. dit liedje heb ik zelf gemaakt. Eh... Um. U mocht wel in de muziek, u mocht niet aan het toneel. Is het er later ook nooit meer van gekomen dat u aan het toneel. Ja, zeker. Dat is zo. Ik was dertien jaar en toen kwam er een regisseur vragen aan mijn moeder. of ik mee mocht spelen. Het was wel amateur, een groot gezelschap. Een goed gezelschap. En uh, of ik daar een kinderrol mee mocht spelen. Dat wil zeggen, een jong boerinnetje. Maar dat mocht niet. Hè. Mijn moeder zegt oh, ook, als de vader het weet. Enfin, hij heeft net zo lang gezanigd. En ik heb eigenlijk gebid en gesmeekt. En ik mocht mee. En ik had niet veel te doen, 18 woorden. Maar het was voor mij iets, dat was toen al. Die ja. zaal met publiek en ik voelde de bühne, de hè? De, ja. ja, En dat was het voor mij. En toen zat in de zaal, die was ge ik weet niet meer wat ze daar was. Ze was uitgenodigd als erelid. Uh, mevrouw de man Maar dat wist ik natuurlijk niet. En uh, die vond het zo leuk wat ik deed dat ze in de pauze een mandje bloemetjes voor me heeft bestaan. Ja, maar wat, wat vond ze dan zo bijzonder? Nou, bij ik had uur. eigenlijk niets te doen. Ik moest heel stil op een stoel zitten wachten... tot die meneer uitgesproken was. En dan zou hij mij roepen en een brief meegeven. Ik bracht hem een brief. Ik moest een brief te... Maar ik vond het zo gek dat ik daar maar zat en niets deed. Dus er hing zo'n geschilderd spiegeltje. Dus ik ging mijn mutsje recht doen en mijn haar een beetje zo. En dat vond mevrouw de Manbouwmeester ontzettend leuk. Dat ik uit mezelf hè, die witjes opvulde. Opvulde, zover... ja. Ja. En toen heeft ze bloemtjes voor me besteld. Een klein verguld mandje. Ik vergeet het nooit met blauwe bloemtjes. En aan het slot moest ik dan komen, die bloemen in ontvangst nemen. Nou, ik weet niet of je kunt voorstellen wat het Heerlijk, voor me betekent. He? En ik ging met een rijtuig naar huis. Mm. Nou, mijn broers hebben me natuurlijk geplaagd de volgende dag. Mag ik nog van u een kopje thee, mevrouw de man <lacht> En ik was van. Maar het leuke is dat ik heb mijn eerste bloemen... dan van mevrouw de man gehad. Ik heb haar de laatste bloemen gestuurd toen ze overleden. is. Ja. heb ik haar... En ik heb van Wiesje, bouwmeester, na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog... heb ik mijn eerste avondtoilet, ik had niets meer... heb ik van Wiesje, bouwmeester, gekregen. Dat vergeet ik ook nooit. Heerlijk. Leuk. Nou, en later heb ik... Ik heb uh, zoveel jaar bij Louis Davis in het Koerhuis-cabaret gewerkt. En daar heb ik ook... Uh, fijn toneel gespeeld, ja, ja met uh, Fien Maar Lamar nog. Heb ik een eenakte gespeeld. En met... Ik moest één keer een rol overnemen van Eva Bush, die was ziek... En toen, moest, toen zei David, ik moest direct naar het cabaret komen. En toen, kwam ik, toen zei hij, maar liefst, ik moest een Duitse eenakter overnemen. Nou, als je eens weet wat dat voor grootheden waren toen met Max Ehrlich... en Harald Horst, dat waren de grootste uit Berlijn. Ja. En die moest ik even gauw leren, smiddags, of het niks is. Hè. En die heette De eigene en de andere man. En ik heb hem gespeeld. En toen de volgende dag kwam Eva Bush, die zei, ze was weer beter. Toen zei Max Ehrlich, is braucht niet. Die, die had zo goed gespeeld, die blijft 14 dagen die rolle rollen spelen. Dus dat was voor mij geweldig. Ja. Dus zo langzamerhand ging ik toch naar het toneel toe. En hier spelen en daar spelen. En ik heb ook privéles genomen, een paar jaar bij Jan Wezen. We hebben, leren. we hebben vorige week hebben we hier een, een variétéartiest gehad. En toen hadden we het zo over de collegialiteit onderling. Dat het bij variété artiesten zo grandioos is. Ja. Dat die het naar vinden wanneer een, een ander zijn nummer mislukt of niet goed gaat. Ja, is zo. Uh, hoe is dat bij. Om, omdat ik nou even dit verhaal van u hoor: van dat u dat rolletje of die rol beter deed, en dat dan direct een ander. Eruit moet. Hoe is dat bij, bij zangers, zangeressen, toneelspelers? Ligt het daar anders? Nee, maar die situatie lag even anders. Ik moet even op terugkomen. Zij was niet ziek, dat wisten ze, dat begrepen ze. Oh ja. En is omdat goed. ze hoorde dat het goed geweest was... en hij het zo geweldig vond dat ik als Nederlandse... Hè, toen nog violiste, zangeres, geen actrice... die rol zo geweldig overnam... Daardoor heeft hij gezegd, ja, jij ja. blijft die veertien dagen. Maar wat u daar zegt, daar moet ik even op inhaken. Inderdaad, onder de variété-artiesten is een geweldige collega die Beter tijdens. dan bij, wat ik zeg, zangeressen, toneelspelers. Ach, dat weet ik niet precies. Er zullen er ook wel zijn die ontzettend... Ik heb ook wel erg veel sympathie. Ik persoonlijk mag helemaal niet klagen. Ik heb erg veel sympathie in mijn, uh, mijn loopbaan meegemaakt. En ik ben al zo'n... Zo'n 253 jaar in het ja. vak en van alles gedaan. Dus ik heb erg veel sympathie meegemaakt. Maar de ene is natuurlijk veel sympathieker ja. dan de ja. andere. Ja. Maar er is nijd onderling. Ja. Heb niet uh, succes, want dan lig je, je ik, ja. Ja. dan lig je er een beetje uit. Dan je er een beetje uit. Dat is inderdaad. In de faillete ja. is hebben we ja. dat niet zo. Nee, nee, nee absoluut niet hoor. En um, um, zo'n uh, doek neerlaten hè, na een scène. Ik bedoel, dat gebeurt wel eens anders dan het normaal gebeurt. Hè? Nou, is dat. Uh... Nou, kijk eens even, als je succes hebt, dan vind je het natuurlijk fijn als de toneelmeester, als er drie, vier keer gehaald moet worden. Dat is natuurlijk heerlijk, want we hebben altijd een hekel aan een elektrisch doek. Hè, dat gaat zo langzaam. Die mensen moeten zo lang <tied> klappen. Maar ik heb het toch wel één keer meegemaakt. Het was vlak na de oorlog. Toen stond het in een programma met Rien van Noppen en Zultje ja, en ja. de Gruit. Het was een heel goed programma. Er was ook een artiest erbij. En namen noemen doe ik liever niet. En die gaf de toneelmeester vijf gulden... als die voor mij niet meer dan twee keer haalde. Ja, ja. En dat zag de impresario ja. net. En die heeft dat betrapt. Dus ik hoorde daar. Je hebt tien gegeven en... zei tien keer aan. Die heeft enorm... Ik hoorde daar een ontzettende herrie daarachter. Ja. En toen hoorde ik, toen ik afkwam, dan wat er was. En wat ik natuurlijk ongelegen vond. Want ik had pas ja. de oorlog meegemaakt. Dus uh, iedereen gunde mij dat succes ja. wel. Maar dat komt dus voor? Hè? Dat nee? komt zo... voor, ja, ja. Maar heel zelden, hoor. Echt heel zelden. Zeg, je hebt uh, Richard Talber... Ja, Ook gekend, ja, wat dit... heet gekend. Dat was heel erg fijn. Zoals ik je vertelde was ik, uh, had ik les van Eduard Liechtenstein. Mm. En daar kwam Tauber. Hij was dubbel van Tauber in Duitsland. En toen zei Eduard Liechtenstein... Ik heb nou eens een uh, zangeresje hier. En die moet jij even horen. En Tauber was ontzettend enthousiast. Klinkt natuurlijk een beetje arrogant als je dat van jezelf moet vertellen. Maar ik moet het nu vertellen. En toen kwam hij s'avonds in de zaak waar ik speelde. Met mijn ensemble. En nou, dat was iets geweldigs. We hebben tot s'nachts twee uur zitten praten. En een paar ja, een jaar, ja, en toen is hij bij me thuis geweest. Heeft hij bij me thuis geluncht. En we hebben heel veel gesproken. En mijn leraar wou me voor operazangeres opleiden. Omdat ik comedie speelde. Ja. En ja. toen de tijd nog een, mijn volle stem had. En toen zei Tauber, daar kunnen we de put mee dempen. Met zoveel operazangeressen. Zij heeft een apart genre, laat haar zo. He? Lessen is goed, maar laat haar in haar genre. En toen heb ik een jaar later, terwijl ik een uitzending deed... Hè, het rode licht brandde, gaat de deur open. En wie komt binnen? Tauber, met een enorme zangeres bij zich. Nou, ik dacht, door ik, de godsje was ik net aan het zingen... Doe Zult, de keizer mijn zelen zijn. En toen heb ik een contract van hem gekregen... om een film te maken met hem in uh, Wenen... En dan nou, was ik klaar, hè? maar de oorlog kwam. Kom, Als ik even. precies op de drempel stond om de grote sprong te wagen, ging het niet. dan ging het niet ja, door. Ging, ja. Is dat het... nog eens een keer gebeurd dat je dat zo zegt? Ja, dat uh, was een vlak voor de oorlog eigenlijk, De een tweede. Half jaar de, de van de Tweede, tweede ja. Wereldoorlog. En toen kwam er een broer en zuster en uh, die waren impresario. En die wilden mij engageren voor Amerika. In die tijd was, ik geloof in 1939 er een tentoonstelling, een Nederlandse tentoonstelling in Amerika. Ja. En uh, dan moest ik voorstaan voor een Amerikaans orkest. En dan zogenaamd dirigeren. Nou, dirigeren kon ik natuurlijk niet. Maar dan aangeven en dan zingen en viool spelen. Maar uh, ik was toen dat tijd getrouwd met Maurice Kant. En die vond dat niet goed. Die heeft gezegd, wat moet ik daar doen als cellist? Ik heb daar geen uh, werk en zo. Dus dat ging niet door. En ik ben niet naar Amerika gegaan. Dus ook weer even een sprongetje. Ja. Ja. Maar ja, ik ben er niet treurig om helemaal. Ik heb succes en ik werk lekker. En ik heb een heerlijk... Een fijn huwelijk, dus Z dat vind ik Z heel hadden, dan heb Je viol viool gespeeld, je hebt toneel gespeeld, eh, eh, cabaret gedaan, weensliedjes. Wat heeft nou je voorkeur? Als je nou zo terugkijkt, wat, wat, vind je wat heb je het fijnste gevonden? Ja, nou, ik zou je vertellen. Comediespelen is voor mij alles. Ik speel nu al 27 jaar. Mijn man heeft een ensemble, de Radiostad Comedie. Daar is hij dan, uh, dat heeft hij opgericht. Het is Maarten Kaptein, hè? Dat is Maarten Kaptein. En daar heb ik een... Uh, een hele fijne directeur aan. Daar heb ik een hele fijne man oh. aan. <laughs> daar speel ik dan ook al zo'n 27 jaar gaan. Ben, zijn we door het land gaan. We met blij spelen. Ja. En daar hebben we heel veel succes mee. Dat is heerlijk. Dus uiteindelijk ja, speel ik toch het liefste, comedie. Ja. Maar ik moet zeggen, goede chansons breng ik ook wel graag. hoor. Ja. Absoluut. Viool spelen doe ik niet meer. Want als je viool speelt, moet je blijven studeren. Ja. Ja. En als ik speel. ben zeer kritisch, ook voor mezelf. Dus... Uh, moet je niet doen. Heb je een eigen orkest gehad ook? Ja, jarenlang voor het ensemble Getty Kanten. Dat was een damesorkest helemaal, of niet? Nee, nee, nee, nee? alsjeblieft niet. Nee. <lacht> dat zag ik aan het gezicht. Nee. Oh, nee. Ik zou je... wil ik wel eens dat nee, ik zou je... alsjeblieft, niet Nou, ik zal je eerlijk vertellen... Ik, met alle respect voor alle lieve vrouwelijke kennissen... maar met een orkest met vrouwen, nee, nee. Liever met twintig mannen dan met twee vrouwen. Dat zei mijn vader al toen ik jong was, hoor. toen ik met een ensemble begon. hij zei, denk erom kind. En hij heeft gelijk gehad. Toen was ik boos, maar hij heeft gelijk gehad. Mm. Ik heb het één keer in mijn leven geprobeerd. Nooit meer. Die jaloezie is verschrikkelijk. Ja, als ja. Ja, eentje twee noten meer speelt dan de andere, dat is heel erg. Maar ik heb een ensemble gehad met uh, eerste klas musici. Eerste klas musici. Dus dat was een fijn. Met de uh, ensemble, Jettikanto. nou dat heeft jarenlang... En dan was jij een steekijker Nou, zou je dat noemen, steekijker ja. Zeg, uh, je vertelde net over het uh, cabaret in Scheveningen. Dat was toch was dat bij Louis Daat? Dat eigenlijk? was bij Louis Daat. Al die jaren, uh, verschillende jaren, heb ik bij hem gewerkt en ik heb in het cabaret de prominente gewerkt. En ik heb daar met, nou ja, met hun allemaal, door Palsen en even Busch, Max Eerlietje, Kurt Lilly en Otto Walbosch. heb ik ook nog les van gehad, wat Otto ja. Walbosch was. Zeg, zeg maar, uh, sorry, zong je alleen uh, uh, Weens of zong je ook wel eens een keer Franse Nederlands? Franse liedjes, Engelse liedjes, Duitse liedjes, Weense liedjes, Nederlandse liedjes, ja. ja. Maar ze hebben mij altijd Weense liedjes gevraagd. Ja, altijd. ja. Altijd. Uh, Jozef Baar en uh, Tony Hartweger, daar heb ik ook veel heel meer gezongen. Dus en meer. dachten de mensen dat je Nederlandse was? Ja, ik heb eens één keer een uitzending moeten zeggen. Ik kreeg zoveel brieven dat ik zou wel een buitenlandse zijn, een Oostenrijkse. Toen heb ik moeten zeggen, negen geschreven Linkse scheepjes. Want dat is moeilijk, hè? Dat is een negen ja, schreef, ja. IG. Ja. Nou, toen ik dat heb gezegd, toen heb ik geloofd dacht ja. ik... Uh, en toen heb ik dan ook een, een liedje van Dirk Witte gebracht. Dat is in Amsterdams Lierrijk. Nou, toen was het helemaal goed. <lacht> heb je het wel eens, eh, want het is altijd een hachelijke zaak... heb je het wel eens bijzonder slecht getroffen... en hoef je het niet, geen namen te noemen met de begeleiding... als je bijvoorbeeld alleen met, met piano moest werken? Eigenlijk. Oh ja, kijk eens even. Als je eens dat wist... hoe blij ik ben als ik een goede begeleider heb... want dat is iets heel apart, hè. Je kunt nog zo'n goed pianist hebben, ja, je maar, nog goed begeleiden, lezen, maar begeleiden. Dat. Maar ik ben heel veel begeleid. Vroeger heb ik veel gewerkt met Pia Palla. Ja, We hadden ook ja, nog, nog een was... Caprice-programma. Mijn man droeg voor, Martin Kaptein. En Pierre speelde Chopin. Ik deed voordracht, één actus. Dus dat was, dat was zalig. Dus je had eigenlijk je vaste begeleider? Meestal. Veel, Pierre heeft me veel begeleid. En ook nu, ik ben verschillende keren door Dixgali's, Gallis. ook ja. zo'n geweldig pianist ja. begeleid. En er zijn al meer uh, begeleiders. Dus ik bedoel, maar dat, nou, je treft het wel eens. Ja. Dat is natuurlijk een ramp. Ik heb het één keer in het Concertgebouw gehad met een pianist. Een geweldig pianist, maar ik kon me niet begeleiden. Hey. Hij zei het ook, ik kan hem niet begeleiden. Dan kun je niet je gang gaan, hè? Want nee, je moet zo'n liedje, toch... zo liedje vrijbrengen. brengen. En ja. als je het nou in de maat zingt, dan is het goed. Maar ik kan die dingen niet in de maat zingen. Dat is het ook niet, hè? Want, want een cabaretliedje is een verhaaltje op muziek. Ja. En dat Sss. kan ook niet iedereen, hè? Nee. Nou ja, wel. we hebben een heleboel goede op het ogenblik. Ja. Ik zal niet zeggen dat alles wat tegenwoordig modern is. We hebben een heleboel goede. Ik heb zelf voorkeur voor verschillende mensen die ik erg goed vind. Ik vind Sylvia Deleur bijvoorbeeld vind ik een artieste. Die vind ik geweldig. Je ziet er niet zoveel. Die is zichzelf. Die, die is zich helemaal zelf. Dat is een natuurtalent. Ja. En dat vind ik heerlijk. Ja, ja kinderen. Ja, ik zit nog een beetje ergens over, eigenlijk over na te denken. Uh, we hebben een, een, een periode gehad. Nou, dat beatmuziek, uh, hoogtij vierde en nou uh, ja, eigenlijk al die oude liedjes ja. die waren er helemaal uit. Dat komt nu de laatste jaren helemaal terug, merk je dat nou? Heel Heer. erg, heel erg. Ik zal je vertellen dat ja. ik wel eens avonden heb gehad. dat ik dacht, oh mijn hemel, er zitten allemaal van die jonge jongens en jonge meisjes. 17, 18 jaar, wat moet ik hier vanavond doen? En het was geweldig. Ik heb het nu pas nog een paar weken geleden gehad. Mevrouw, waarom horen we die liedjes nou niet meer? Ze, ze gaan weer helemaal terug. Kijk maar naar de meubelen, naar alles. Naar de kleding. kleding ja. Alles. Hè? Ja. Ze verlangen er weer naar. En waarom? Er zat toch nog een beetje romantiek in. hè er was ja. toch nog romantiek. Een ja. beetje. En uh, dat, ja, daar verlangen ze weer naar terug. Ik vind het wel fijn hoor. Ja. Ja. ja Hoe vond je eigenlijk die, die, die vader toen eerst? Oh, dat hebt? was gezellig. gezellig. Dan hebben we toch helemaal goede artiesten bij gehad, ja. neem niet ja. kwalijk. En daar heb ik toen in een productie gezeten van Willy van Heemert. Dat was fijn, had ik veel in te doen. Ik speelde erin in comedie, ik speelde de violen ik zong erin. Dat was heel. Ik had een duet met Willy Alberti en zo. Het ja. was geweldig, erg fijn. Ja, echt waar hoor. Een leuke herinnering aan... Ja, je gaat veel door het land. En dat kan mij niet schelen. Ze vragen mij wel eens, vind je het nou niet erg? Dat je nu nog steeds... Nee, heerlijk. Voor mij ben ik iedere hand bezet. Je vindt het niet vermoeiend? Nee, kind. Die ik hou van mijn vak. Ja. Als het uh, zo nu of half acht is, dan denk ik... Hè, nou moeten we beginnen. Dan word je onrustig. Ja, dan word ik onrustig. Ja. Zij nu heeft Joop, uh, zo even over begeleiders gepraat. Uh, zou je het met hem aandurven? Zou je een liedje Aan... willen zingen? Aandurven, dat moet je goed luisteren. Voor 100 procent. Voor 100, 100 procent. Nou, dan gaan we zingen. Dus even. we gaan zingend, uh, zingend afscheid nemen. Ja, zingend, zingend afscheid. Dan lopen wij even naar de vleugel. Betty, mag jij een ooggetuigenverslag geven ja. van het lopen en zo? Hoe we lopen. <laughs> wat we aan hebben. En uh, ik zal eens even kijken wat er nu gezongen wordt. Zou je dat even willen zeggen, Jetty? Even herhalen hoor. Uh, we deden. Refrein. Refrein. Complet refrein. En, en ik dat maak dat een voor klein voorbeeld. Zo hadden we dat gesproken. Uitstekend ja die hoe heet het niet ook weer? Wenn wanneer de Heer God niet wil, zal ik het zelf aankopen. Ja, ga. Ja. God niet wil, nuttigt wanneer de Heer God niet wil, nuttigt het zelfs de had. de Heer wil, het de Sag es vor nix, so was immer, so bleibt es auf ewige Zeit: einmal oben, einmal unten einmal Freud und einmal Leid, wenn der Herr Gott net will, nutzt es gar nix Bleib schön stumm, schreit nicht um, sag es vor nix. Renn nu nicht gleich verzweifelt und kopflos. Herum, denn der Herrgott weiß immer warum. Das Leben hat mir eine Lehre geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt. Darum soll man nicht sagen, es muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du halte still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneidet nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders sein? Oft über Nacht. Und das Ende wird immer von oben gemacht. Ja, Kinder, wenn der Herr Gott nicht will, nutzt es gar nicht Sei nicht bös, nicht nervös sag es war nichts. So war immer. So bleibt es auf ewige Zeit, einmal oben, einmal unten, einmal Freude und einmal Leid. Wenn der Herr Gott nicht will, nuss es gar nichts. Bleib schön stumm, schreine dumm, sag es vor nix. Renno nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herr Gott. Wijsie me, waarom? Je die kanter, heel hartelijk bedankt. Zou je nog even willen komen zitten? Want ik ben nog wat vergeten. Dat zou ik mezelf bijzonder kwalijk nemen. Uh, ik wou even jou vast feliciteren met jouw 72e verjaardag oh. aanstaande vrijdag. En dat doe ik dan ook uh, namens Job Groes natuurlijk oh, en namens leuk. Marijke. Nou, ik moet even compliment maken voor de begeleiding, want dat was weer zo geweldig. Nou, dat Dankjewel, heeft, uh, je hebt heel graag gedaan. Malten Kaptein ja. heeft me dat verteld en het uh, zou natuurlijk te gek zijn als we dat niet uh, zouden... Geweldig doen. zeg, geweldig. Ik mag wel als vrouw zeggen dat je er grandioos uitziet. ziet. Dank je, dank je daarvoor. Dik. Om, Om te zo te 72 te worden. worden. Dag Jetty. Bedankt. Bedankt. Dag lieve Betty. Dag Jo. Ja, zo klonk Stoomradio. Dat was in 1975 een programma van de VARA. Jetty Kantor was in deze aflevering het middelpunt. Vijftien jaar later blikte zij terug op haar carrière in oral history. Jetty Kantor haalt mooie herinneringen op aan de vele beroemde collega's met wie ze werkte. Ik geloof dat het presentator Jan van Herpen is... die zich het volgende afvraagt. 14, ja, 14 november. 1990. november. En we zijn bij Jetty Kantor, Jacob Katstraat 61 in Hilversum. Hoe is het eigenlijk begonnen? Op welke leeftijd begon u eigenlijk? Zeven jaar. Zeven jaar kreeg ik mijn eerste viooltje. Daar heb ik een paar jaar gestudeerd... En toen ben ik nog een tijd in het conservatorium geweest. Maar dan wilden ze wat aan mijn vibrato veranderen. En mijn vader was ook muzikus, dat wilde hij niet. Toen ben ik weer privéles gaan nemen. Uitstekende opleiding gehad. En al zeg ik het zelf, ik speelde heel behoorlijk viool. En toen heb ik ook zangles genomen en toneelonderricht. Want dat was mijn ideaal, toneel. Ik wou het liefste naar de toneelschool, maar dat mocht in die jaren niet. Dat weet u wel, dat, dat waren allemaal slechte mensen. Maar, uh, en ik was dertien jaar toen ik mijn eerste kleine rolletje speelde... bij een amateurgezelschap. En toen zat mevrouw de man bouwmeester in de zaal. Die was, geloof ik, beschermvrouw van die club, ik weet het niet. En die zei toen dat kind wat daar speelt moet naar de toneelschool. En dat was ook mijn ideaal. Nou, toen ik daarmee thuis kwam, daar was geen sprake van. Ik mocht wel muziek leren, maar... want dan bleef ik bij mijn vader. En ik ben tot mijn zeventiende jaar in het orkest bij mijn vader gezeten... En toen ben ik mijn eigen ensemble begonnen. Nou, daar heb ik jaren mee gewerkt. Tot ik overgegaan ben naar Cabaret. En toen ben ik... Toen ik met Maarten Kaptein getrouwd als acteur... Toen ben ik gaan spelen. En dat, dat is mijn ideaal altijd geweest. Altijd mijn ideaal geweest. En ik heb met hele grote acteurs gewerkt. Met Otto Walburg uit Berlijn. Max Ehrlich uit Berlijn. Allemaal hele grote acteurs. Dus... Dat was een fijn iets. En daar verlang ik nog altijd naar En ik heb vleerde jaar nog gespeeld. En dat vond ik heerlijk. Dus, uh... Maar ik kom ook uit een hele familie van muziek Mijn vader was een pianist Ik heb twee broers die cellisten waren. Nou, en ik heb een nicht die een prachtige zangeres was. Sophia Frank. Mooie zangeres. Mijn grootmoeder leerde met 64 jaar nog gitaar. En speelde prachtig gitaar. Was ook een zangeres met prachtige kritiek in de krant en ook viool. Dus het zit helemaal in die familie. Hè? Wie was in uw jeugd uw zangleraar? Eduard Liechtenstein. En dat was een fantastische pedagoog. En het was de dubbel van Tauber. Want ik kon met Tauber nog een film maken. Tauber heeft mij gehoord en toen heeft hij gezegd... wil je een film met me maken, een Weense film... In maar toen brak de oorlog uit, er is dus niks van gekomen. Maar ik ben wel de eerste artieste die voor de BBC optrad. Ik kreeg een telegram van de BBC. En, uh, of ik wilde... Nou, dat vond ik natuurlijk geweldig. Dat vond ik heerlijk. En ik heb één keer de eer en het genoegen gehad... voor prins Hendrik op te treden... voor koningin Wilhelmina en voor koningin Juliana. Toen ik tachtig werd, toen kreeg ik uh, ridder van de orde van Oranje Nassau... Waar ik heel erg trots op ben. Dus ik heb een hele fijne loopbaan gehad. Wie waren uw leraar op de toneelschool? Uh, de leraar van de toneelschool, Violet. Jean Violet. Daar heb ik privéles thuis van gehad. Was dat de vader van Johan? Dat weet ik niet precies. Of was het Johan zelf? Ik denk het Johan zelf geweest is, ja. En u hebt een orkest gehad? Ja. Op het laatst heb ik een orkestje gehad van vier personen. En het was, ja, een heel fijn orkestje. met uitstekende muzici allemaal. Dus uh, dat was erg goed. En daar heb ik veel succes mee gehad. Maar het liefste heb ik toch komedie gespeeld. Dat deed ik het allerliefste. Gek is dat, maar ja. En met het orkest hebt u voor de AVRO gespeeld? Oh, jarenlang voor de AVRO gespeeld. Ja, ja, ja. Jarenlang... Dat was heel, heel, heel erg fijn. En voor de wereldomroep heb ik gezongen... en heb ik het goede nacht altijd moeten zingen voor Indië. En ik heb ook heel fijn gewerkt. Ik heb een tournee gehad, een, klein, een grote en een kleine tournee voor de varen. En ik heb voor de NCAV veel uitzendingen gehad. Het was heel fijn. Ik zeg, op, op mijn carrière kan ik terugkijken met heel veel plezier. Welke herinneringen hebt u aan... Oude acteurs. U hebt Jan Mus gekend? Ja, mijn man die heeft gespeeld bij Jan Mus. En de afscheidstournee van Jan Mus was mijn man ook bij, bij De Vrek. Dat stuk. En, uh, en dat was een daar heb ik ook nog les van gehad, van Jan Mus een tijd. Oh ja, een fantastische man. Want hij zei ook, ik neem nou afscheid. Maar als ik geen afscheid nam, dan nam ik je meteen mee in, te, in het ensemble. Had ik meteen mee kunnen spelen. Want Jan zei altijd, je Mus zei... Je hebt erg veel toneeltalent, dus ja. En Otto Walboos, een van de grote mensen. Die zei tegen mij ook altijd. Ik mag een ganz grote showspieler in als ik: die. Die, Nou ja, dat is niet altijd gelukt. Hè. Hij, hij is weggegaan. dus. Uh... Maar dat het met Tauber uh, niet die film heeft gemaakt. Dat komt alleen door, uh, doordat die, uh, dat er een strubbeling was. Dus dat ging niet. Maar ik wil doorgaan met hem. Ik heb wel een film gemaakt. Op een avond in mei. Dat was mijn eerste film. Dat was fijn. En televisie doe ik ook erg graag. Ja, dat heeft alles een beetje te maken met comediespelen. Hè? Dat vind ik heerlijk. En met Piet Reumer, buitengewoon fijn acteur, heb ik gewerkt. En met Rien van Noenen heb ik veel gewerkt. En met Willy Ruis. Maar met heel voor de oorlog al met grote mensen. Hmm? Louis Davids. En, en bij Louis, Lamar, Louis Davids ja. was ik vijf jaar in het cabaret. Ja. Was ik vijf jaar, ja. Dat Ourolog. was een heerlijke tijd, ja. met Louis Davids werken. Prettig. En ik heb er ook heel veel geleerd. Heel veel, want ik heb met Fien de Lamar mogen spelen. acteurs. Nou, en dat is voor mij een van de grote geweest, Fien Lamar. Dus daar heb ik allemaal veel van geleerd, van die mensen. En ik stond er ook altijd open voor, om te leren. Ik vond het heerlijk. En na de oorlog. Heb je met mij een eigen gezelschapje opgericht? Ja, mijn man had zijn eigen gezelschap, ja. En daar hebben we mee gespeeld nog. Nou, Eva Jansen, die heeft ook nog met ons gespeeld. En uh, Hans Veerman, die nu bij de film is, heeft bij ons gespeeld. Hans Kassenberg, allemaal bekend. En Willy Ruiz heeft bij ons gewerkt. Ja. Mathieu van Eiste. Allemaal mensen die bij ons gewerkt hebben. Het was heel gezellig. Mijn man was mijn directeur, mijn man en mijn regisseur. <laughs> Pierre Palla? Pierre Palla, ja, die heeft, hij heeft me jarenlang begeleid. Fred Kroon en Pierre Palla. Ja, Fred was ook een, buit, Palla was een buitengewoon pianist. En iedere pianist is geen begeleider, maar hij was een fenomenale begeleider. En was dat een gezelschap dat toneel speelde en cabaret gaf allebei welk U, uw, uw, hoe heet dat Hul... het, het ensemble radio stad, uh, radio -stad. En staat. Ensemble. Dat komedie speelde alleen komedie ja. Oh, ja. wij hadden persoonlijk hadden wij nog een apart programma het caprice programma met Pierre Palle mijn man had voordrachten en ik zong en wacht mijn chansons en mijn man en ik speelden nog één acteurs. dus dat was het caprice programma dat stond er los ja. van ik word nog wel eens opgebeld, maar uh, ik ga niet meer naar Groningen... en al die verre afstanden. Nee, dat doe ik niet meer. Ja. En noemen ze een paar rollen die je op het toneel gespeeld hebt. Nou ja, ik heb een rol gespeeld in... Uh, het is alles komedie. En als tante komt logeren... en wat ze in Duitsland bekende stuk... wij noemden het de model-echtgenoot... het was bekend in Duitsland als de moesterkatten... Hij noemt een echtgenoot en je moet er niet mee spelen. Ja, je, bent het niet, je weet het niet. En het hemelbed. Je weet het niet, maar dat was allemaal heerlijke rollen om te spelen. Deed u het hemelbed met Maarten? Met Maarten samengespeeld. Was ik natuurlijk heel veel jonger. Hè? En dat heb ik heel erg graag gespeeld. Dat vond ik fantastisch. En Caprice was met voordrachten en liedjes? Ja, Caprice programma was chansons. En uh, in Weens, in Duits, in en Duits, uh, en nou Frans. Ja. En ik zong ook een paar dingen. En ik speelde aan het eind altijd een vioolzolo. En dat vonden de mensen natuurlijk reuze leuk. Want ik had er al comedie mee gespeeld, in gespeeld, met mijn man samen. En dan had je ook gezongen. En dan speelde je nog viool, dus dat vonden ze fantastisch. En de laatste jaren dat ik niet meer zo veel op reis ging... heb ik in bejaardenhuizen gespeeld. En dat waren natuurlijk mijn leeftijdsgenoten die daar zaten. En die herrenten ze mij natuurlijk nog van de radio. Dat was ontzettend leuk. Alleen ze konden nooit geloven dat ik zo oud was. Want die mensen die daar zijn, die deden niet veel meer. Hè? En die dachten al, als ze in de zeventig waren, dat ze oud waren. En dan heb ik ze ook aan het eind van mijn programma gezegd... Je bent nooit te oud. Want dan heb ik ze mijn leeftijd verteld. En dan waren ze verstomd, want ik moest nog een heleboel uit mijn hoofd leren. En daar heb ik geen moeite mee. Ik kan gelukkig nog zeer goed leren. Kunt u zich het eerste optreden voor de radio nog herinneren? Nou, mijn eerste dat optreden... De, wel ik, ja, dat Engweg was, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik ontzettend ja. nerveus was. Want uh, toen hebben we nog op de Oude Engweg uitgezonden... Ik was die dag, je kon me uitwringen. Ik was zo, wat de eerste uitzending? Want ik speelde in het hof. En toen kwam Weitsel binnen. En die hoorde mij zingen en spelen. En ik had een afspraak met de KRO. En toen kwam die naar me toe. Toen zei, Zou u een uitzending voor de AFRO willen maken? En toen zei ik, ik heb een afspraak met de KRO. Toen ging die naar de telefoon. En toen kwam die terug. Toen zei hij, u kan zes uitzendingen krijgen. Dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik bij de AFRO gebleven. Ja, ik heb later ook al voor de KRO opgetreden. Maar toen ben ik toch eigenlijk vast bij de AVRO gebleven. Hoe zag die studio eruit? En hoe verliep zo'n opname? Nou, ik, heb, ik had mijn vaste studio waar ik op trad, Studio 4. Daar was je bekend, daar was je iedere keer. En dan moest dat uh, gezocht worden met, met matrasjes ophangen voor de akoestiek. Het was een hele leuke tijd, ik vond het heel gezellig, heel prettig. Maar wat was Studio 4? De nieuwe of de oude Engweg? Nee, dat was de Afro. Dat was al de nieuwe studio. hè? Maar hebt... nou, dat die, de oude Engweg, dat was een gewone huiskamer. Ja. Een hele mooie huiskamer waar ik stond. Dat is ook leuk. Het is leuk als je eraan terugdenkt. Hè. En die opname, ging dat voor een hele grote toeter? Of, uh, nee, daar weet ik eigenlijk niet veel van nee. af. Want dat was alleen maar gewoon een microfoon. Ja. En daar zong ik voor. En daar werk ik voor. Maar hoe die opname, dat ging in de keuken, stond het apparaat. Dat weet ik wel, dat ging vanuit de keuken. Maar verder weet ik niet. Maar ik weet wel dat touwtje wil, de volgende dag wou ik dat touwtje halen, als herinnering. Wat was dat dan? Een touwtje om de deur open te maken. Je, je kon niet bellen, want er waren opnames. Dus we trokken aan een touwtje, daar ging de deur open. En toen was Wam Heske, die was me voor. Die had hetzelfde als ik, die was de dag van tevoren het touwtje gaan halen. Het was ook een hele fijne collega, van Meskes. Daar heb ik ook vaak mee gewerkt. Ach ja, in de loop der jaren werk je met zoveel mensen. Hè. Dus u hebt de nieuwe aanvroestudio zien bouwen? Helemaal zien bouwen, absoluut. Ja hoor. En het was een groot feest hè, toen die geopend werd. Het was heel leuk. Maar als wij speelden, dan regisseerde mijn man de meeste stukken. Hè. Die regisseerde hij. En... Ja, in een loop. Je leert een heleboel van iedereen. Ik heb van hem ook veel geleerd. Je leert van allemaal. Als je er tenminste open voor staat. In het ensemble die Jettikanter speelde u viool. Zong u daar ook wel bij? Ja, ik zong. Ik speelde viool en dan zong ik wat. En toen, uh, ja, bekende liederen, Franse liedjes en Duitse liedjes. En dan aan het einde, als mijn man vorige dag had, het was uit... Dan speelde ik nog een vioolsolo. Dat was altijd het einde. En het was erg leuk, heel gezellig. Ik heb het de meeste fantastische herinneringen aan. Maar net zoals ik u zeg, comediespelen, dat was mijn lust en mijn leven. Maar dat vioolspel was uit de jaren dertig. Daarna ook nog, na de oorlog? Nee? Ja, zeker. Ja? Ben ik direct begonnen weer met het ensemble, ja. En toen ik langzaam ben ik toen overgegaan naar een cabaret En naar spelen. Oh ja. Wat een vol leven. Ja, en ik heb ook heel hard gewerkt. En ik heb altijd gehad wat ik deed, wou ik graag goed doen. Daar nam ik een les in. Ik bij de beste mensen om het goed te doen. Dat deed ik graag. Ik heb er maar niet met de pet gegooid, Dat mag ik gerust zeggen. Maar ik heb ook wel eens dagen en nacht gewerkt. Met Louis Davids die had wel eens nachts een geweldige bruiloft was... waar ze rijke, schatrijke mensen... die wilden precies Louis Davids erbij hebben per se. Hè. Nou, en dan vroeg Lou of ik meeging. En dan gingen we samen daar optreden. En dat was het midden in de nacht. En de volgende morgen had ik een uitzending voor de avro. Ik heb heel hard gewerkt. Maar ik heb er geen spijt van. Ik ben toch nog... Uh, 87 jaar geworden, binnenkort 88, dus ik mag niet meer op. U hebt ook de hele start van de televisie meegemaakt. Hebt u uh, het nieuwe medium van het begin af leren kennen? Nou, en de, ook... de televisie... Ja, ik heb de televisie... eigenlijk ook al jaren geleden voor de televisie geweest, met chansons apart. In het begin al, zeg maar, begin jaren 50, toen ben u wel voor de televisie geweest. Ik weet niet of ik toen nog voor de televisie... Toen was er ook al veel tv-toneel, heette dat. Hè? Ja. Bent u ik daarbij heb... betrokken? Geweest? Ik heb vele eenacteurs gespeeld toen. Ja. Voor de televisie zeker. oh ja. En wie regisseerde dat? Hij en mijn allerliefste regisseur was Max Douwers. Ja. Hij is nu... Er, er, doet het niet meer, maar dat was een heerlijk act, Fantastische regisseur. Hij liet je een beetje je gang gaan. Deed je iets uit jezelf wat hij leuk vond. Dan zei hij, hou er zo, Jetty. Ja. Het was een fantastisch regisseur. Die hield je niet tegen. Je kon gaan wat je... Wat je doen, waarom kon je doen? En daar heb ik, denk ik, altijd aan. En Willy van Hemert? Willy van hemel? Hemert heb ik ook ja. bijgespeeld. Met Willeke Alberti dat stuk. Ook voor de televisie. En, uh, Hoe heet dat? Was dat de Kleine Waarheid? De Kleine Waarheid? Dat bedoelde je? hè? Ja. De Kleine Waarheid, daar stond ik toen in, ja. En daar heb ik ook viool nog in gespeeld. <laughs> en... Uh, Sylvian Poon stond erin, ja. Willeke Alberti. Ja, je kunt die stukken niet allemaal meer onthouden. Het ja. is in de loop der jaren zoveel En het verder mysterie zat ik in. Had ik ja. ook een hele fijne rol. Met Hollander, de regisseur. En voor de NCAV, Steve Bain, geloof ik, hè? Ja. Uh, Steve, Steve, Bain is Bain ge ja. Steve Bain is geregisseerd door, geloof Max Dawes. Maar daar hebt u ook in gespeeld. Ja, ja, dat was nu voor de televisie pas... Erg leuk, een leuke rol in gehad. En een paar jaar met Saatje, hè? Ja. In B. Nee, Swiebertje. Ja, in, Swie in uh, Swiebertje bedoel ik. Wat was Louis Davids voor een man? Een hele fijne, hele fijne collega. Zonder de minste verbeelding. Want ik weet nog goed, er waren een heleboel Duitse artiesten. En er hing een lijntje op je kle kleedkamerdeur. Zo'n lijntje Wie er was, wie er zat. En daar hadden ze geschreven Louis Davids directeur. Hij heeft die direct laten uitvegen. Alleen Louis Davids mocht er staan, maar niet directeur. Ik ben precies hetzelfde wat jullie allemaal zijn. Buiten gewoon gezellige man. En een heel knap artiest. Oh, wat een knap artiest was dat. Ja hoor. Ik zeg altijd, we hebben een paar hele grootheden. Dat is Louis Davids, Wim Kan, Toon Hermans. Geweldenaar. Ach, er zal nu wel weer een nieuwe generatie komen die ook weer zijn voordelen heeft. Dat kan. de Lamar. Grootheid. G gewoon een grootheid voor mij. Ik heb die vrouw gezien. Dat is zo enorm. Ze had met een heleboel Duitse artiesten. Ze was alleen niet makkelijk. Ze was het nou eenmaal niet makkelijk om mee om te gaan. Ik kon het nog met haar redden. Maar uh, daar had ze de grootste ruzie mee. En als we repetitie hadden en die Duitse artiesten zaten op de eerste rij. En zij was bezig, dan gingen de tranen langs hun ogen. Zo kapot waren zo geweldig was die vrouw. Ja, dat is voor mij, daar ben ik altijd gek op geweest. En ik ben ook erg trots dat ik samen met haar nog één actrice heb gespeeld. Ja, mijn man heeft ook nog met haar gewerkt. Welke herinneringen hebt u aan Jan Mus... Nou, ik heb les van hem gehad en het was een echte doordouwen. Hè? Want soms was hij met me bezig, had ik zulke kleuren. En dan zei zijn ze vrouw, uh, of ik een kopje thee mocht hebben. Zei die straks, als ze klaar is. Echt een van de oude stempelen, hè? werken, werken. Maar je leert zo enorm veel van die mensen. Zo, ik had een reuze vereering voor hem. Die man was een prachtig acteur. En ben blij dat mijn man nog met hem gewerkt heeft. Want mijn man is ook een fijn acteur. Geweldig. Wanneer bent u voor het eerst met uw man in contact uh, gekomen? Wanneer leerde u hem kennen? Nou, dat is geweest op de tournee van de Apva. Het was een groot ja. tournee. En uh, ik was gescheiden, mijn eerste man. En uh, hij werkte daar en ik werkte daar. Nou, en we waren gewoon hele leuke collega's samen. Er was niks aan de hand. Na afloop van de tournee, toen heeft hij gevraagd of ik met hem trouwen wil. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb er nog nooit één minuut spijt van gehad. We zijn alweer 37 jaar getrouwd. Nooit spijt van gehad. En we hebben ook jarenlang samengewerkt, wat ook heel leuk is. Zonder dat bestond bij ons helemaal geen jaloezie. Als hij succes had, vond ik het fijn. Als ik succes had, vond hij het fijn. Dus, dat komt ook nog wel eens voor hoor, in ons. Dat man en vrouw jaloers op elkaar zijn. Maar dat bestond bij ons niet. U hebt ook nog samen in het hoorspel gewerkt, hè? Ja, bij de hoorspelkern van de ik heb ook nog examen gedaan daarvoor voor de, voor het hoorsp voor de hoorspel. Daar heb ik ook nog bij Esther Fries gewerkt... en ik heb nog bij verschillende regisseurs gewerkt. Dat vond ik heel fijn, dat deed ik graag. Oh ja, dat vond ik heel fijn. En mijn man is jarenlang bij de hoorspel geweest... Het is weer een hele aparte afdeling. Ja. En muzikaal onthaal deed ik vaak voor de aanvroer met Gerard van Krevelen. programma van Herman Emming. Hm? programma van Herman Emming. Dat zou, dat, ja, ik dacht dat ja, wel. Kan, ja. Ik heb ook met Herman Emming veel gewerkt hoor. Hm. We hebben veel gelachen en veel plezier gehad. Daar heb ik ook lang mee gewerkt, ja. Met Herman. Ja, er zijn zoveel. En dat ja. je kan niet alles onthouden, hè? En ik heb, een, uh, ik heb nog met die bekende, of ze nou het is Duits geloof ik... Catharina van Daar heb ik ook mee gewerkt nog. Bij een jubileumprogramma van de Afro, Heel erg, schat van een vrouw. Schat van een vrouw, groot talent. En je vindt het leuk als je later oud bent... dat je daar toch met die mensen allemaal gewerkt hebt. Ja. Treedt u nu nog op? Nou, ik ben vorig jaar voor het laatst opgetreden, voorlopig. Verleden jaar ben ik opgetreden en dat vertel ik u. Dat heb ik maar net gedaan dat ik mijn voet verstuigd had. Een leugentje om West wil, Want ik kan niet zo lang meer voor die microfoon staan. En, en ik heb heel veel succes gehad. Ik had mijn lessen naast me. Mijn microfoon naast me. Maar mijn teksten ken ik allemaal dromen. Nog altijd? Nou, daar heb ik geen moeite ja. mee. Dat is gelukkig goed. En daar ben ik erg blij om. Al loop ik dan een klein beetje moeilijk. Dat heb ik liever dan dat de hersenen je in de steek laten. En daar heb ik nog een, een, een, een kerstgedicht voor gedragen. Wat ik zelf gemaakt had. En nog een ding wat ik zelf gemaakt had. En mijn man heeft voorgedragen. En heel veel succes hebben gehad. Heel veel. En leuk is dat. Als je die leeftijd hebt. En als ik dan zeg hoe oud ik ben. Schrikken ze zo dood. Want dat kan iedereen als die wil. Als je maar actief blijft zeg ik tegen iedereen die ouder wordt. Wat je ook doet, doe je. Actief blijven. Ja, actief blijven. Dat zei Jetty Kantor in 1990. Actief blijven. Een goed advies zo bleek, want die violisten, zangeres en actrice... bereikten een mooie leeftijd. Ze overleed op 23 april 1992. Een kleine maand voor haar 89e verjaardag. 55 jaar eerder, ze was toen dus eh, 34... nam ze in Berlijn het nummer Amsterdam bij Nacht op... dat ze samen met Bob Scholte schreef. LIEPSTE DE NACHT IS ALS EEN GEDICHT VOL VAN MYSTERIE EN VERLANGEN DIEP IN JOUW OGEN GLANST ER een LICHT dat mij een houdt gevangen. Al dit verhaal en vaak reeds verteld, maar achter daar moet je niet omgeven. Laat mij als ridder jouw sprookjes huilt, De oude romans en doen herleven. Schoon is Amsterdam bijna, hier een pleintje, daar een vraag. Alles ligt gevuld in het water, water, water oude romantiek In de helle lampen schijn Laat het mooie Rembrandt plein. Oude poortjes dromen stil, verlaten zolen Zwijgend staan de oude torens wachten in de nacht Waar hun kloppen zwegen, zingen andere stemmen zo. Schoon is Amsterdam bijna, het heeft als tot overmaat. twee verliefde jongen, harten tot elkaar verbrand. Scholten. Met hem heeft Jetti Kantoor ook heel fijn gewerkt, of zei ze dat al? Met Amsterdam bij nacht door Bob Scholten en Jetti Kantoor komen we aan het einde van dit uurtje vluchten in het verleden. Zo is het eerste uur van nachtvluchten van zaterdag 23 april 2011 soepel omgevlogen. We gaan er zometeen even uit voor het NMS Journaal van drie uur. Maar nachtvluchten is bij u tot zeven uur. We gaan in de komende uren nog langs bij tekenaar Dick Matena. Schrijfster Helene Noltenius en schilder Jopie Huisman. En om zes uur schrijft in onze serie nachtvluchten Sportivo Olga Commandeur aan. Dus zet de stoelen maar vast opzij, want dat wordt voetjes van de vloer. Tot straks.